Maar je moet een reddingssloep in het duin zo dicht mogelijk bij de zee onderbrengen. Daar gaat het om. Wat nou? Wie is daar? Die. Die wat is er? We alles op het strand, Arjen. Wat? Ja, hier? Een houtensleeper is op de banken gelopen, Bij paal 23. Ik ga zo gauw mogelijk naar de reddingsboot, ik paas voor de anderen. Min. Mim, hou mijn olie goed. Er is van alles op het strand, Wim! Van alles op het strand. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het elfde deel. Rust en onrust. Hey, wat doe je nou, Heller? Ga je lopen naar huis? Ik zal wel moeten... Ik zie het zonder paard. Ho! Ho! Klimmer maar op de bok man. Daar rij ik je wel even. Ja, dan doen het. Ja. Hoi. Wat? Wat? Nou, dat was me wat, zeg. Twee keer achter elkaar te laat. Nou, voor mij gaat de lolder op zo'n manier wel af. Nou, maar we gingen er toch op vooruit de tweede keer, heel, hè. De eerste keer kwam Ties op de terugtocht al door de branding... ...en nou zaten ze nog meer dan op zee. Uh, maar wel al op de terugtocht. Ja, wel al op de terugtocht, ja. Uh, en als je nou rekent dat Aiken Smit bij die tweede keer... ...eerder bericht had gehad dan Ties... Ah, ...dan weet je wel hoe de vlag daarvoor staat. Ties is ons altijd te vlug af, dat verzeker ik je. Hij ligt daar in het duivel veel gunstiger. Nou, dat is dan goed. Want dan ben ik er volgende keer ook eerder bij. Hé, eh? Hoe bedoel je dat? De volgende keer vaar ik ook met Ties uit. Eh? Hoezo? Ik heb het er met Ties over gehad en hij wil me er graag bij hebben. Jij? Bij de ploeg van Ties? Jazeker. En jij zal toch wel wijzer zijn? Hè? Bij die bende? Ik zal niet wijzer bezig. En een bende... Hella weet huis wel dat bij Ties de beste zeelui van het eiland zit. Ha, ha, de beste zeelui. Oh, zie me, ze, Arjenboer, Ties van kunnen. Een bende is het. Nou, maar als ik mijn leven voor een ander waag, dan wil ik er zelf ook wel wat van, eh, van terecht zien komen. Eh? Van terecht zien komen? Ja, natuurlijk man. Als het mee zit, dan word ik er ook graag wat beter van. O, oh, ja, ja, wil je daar beter van worden, nou. Nou, dat weet jij ook al niet veel beter dan dat zoontje. Ja, wat raas kan je nou toch gillen. Ja. Dat is toch heel normaal. Hier, neem nou die houtslepel van vanaf. Ja. Ties heeft een mannetje. De schipper in Kluis. Nou, dan is het toch heel normaal dat Ties daar ook de voordelen van trekt. Ach. En niet alleen dat Ties de reddingspremie krijgt... ...hij heeft ook nog de handtekening gekregen... ...voor de berging van al het aangeschroeven hout. Hey, ik zal het je nog sterker vertellen. Ik hoorde dat Ties ook nog een contract krijgt om te proberen... ...het schip weer vlot te trekken. Is het huis? Ja, dat hoorde ik van Aitjes Witt. Nou, dat zou dan mooi zijn. Dan komt er weer wat leven in de brouwerij. Dan wil ik daar graag bij zijn. Hoezo daarbij zijn? Nou man, bij zo'n poging om een schip weer vlot te krijgen... dat verdient toch heel terschelling een flinke duit aan? Hè? hè? Hoeveel mensen heb je daar nog niet voor nodig? Maar je kunt je werk op de boerderij er toch niet bij laten zitten? Vind je daar dat goed? Haha, dat zal die wel goed moeten vinden. Nou oh ja, nou ik hoor het al. Weet je wat het met jou is, Sibaburen? Jij gaat te veel met die arjen om. Jij bent besmet door die jongen. <laughs> Ik besmet door Arnie. Ja. Die hul. Het is misschien eerder andersom. Ja, ja. Ja, ja. Jij bent er ook al vroeg bij. Ja, ik kom vragen of jullie nog wat drooggoed hebben voor de drenkelingen. Wat dekens of zo. Oh, dat zal maar gaan. Eh, uh, Japke. Ja, wat is er weer? Arjen is er. Voor droge kleren. Breng je wat schoon <tie> ondergoed. En een paar dekens. Goed ja, Hoe is het gegaan, Arjen? Oh, best. De hele bemanning is gered. Ze zijn voorlopig bij Ties van Kunnen ondergebracht. En, eh... Uh... De schuit van Eikersrit? Hoe is het daarmee gegaan? Hebben die nog aan het reddingswerk meegedaan? Nee, ze waren weer veel te laat. Oh, dat zou Hille leuk gevonden hebben. Nou, hele niet alleen, hoor. De hele bemanning van de schuit van de commissie had er spoor in. Maar ja, het is nou wel niet anders. De schuit van Ties van Kunnen ligt nou eenmaal veel gunstiger. Tja, twee reddingsboten. Dat heb ik van begin af aan nog niks gevonden. Hoe, uh, hoe laat zou het zo ongeveer zijn, Joukje? Eh... Uh... Het is al bij zessen. Ik zou dadelijk maar een goede tuk maken als ik jou was. Kijk eens aan. Daar komt je baas aan, Jouwtje. Ja, meneer wordt netjes thuisgebracht. Alsjeblieft, Arie. Schoon ondergoed en een paar dekens. Kun je het zo meenemen? Ja, hoor. Dat zal wel gaan. Ho, oh, oh. ho. Wat moet jij hier? Arjen komt wat kleren halen voor de drenkelingen, Hille. Ga jij nog maar gewoon naar binnen. Ik heb voor jou een drooggoed klaargelegd. Ik heb geen drooggoed nodig. Ha! Als het om een avontuur gaat, dan werk jij wel, hè, Arjen? Maar voor het gewone werk, dan ben je niet thuis. Wil er maar niks van aan, dat die man bazelt, hoor, Arjen? Phe, die man dat interesseert me niks. Maar kom, ik breng die kleren weg en dan duik ik mijn bed in. Ik kan dat goed wel naar thuis brengen, Arjen. Ik moet toch terug, hè? Ja, dat is goed. Maar bij mijn mim liggen ook nog wat kleren. Nou, kom op de karman. Dan rij je wel langs je huis. Ja, dat is goed. Tot kijk allemaal. Ja. En, en slaap me lekker uit, Arjen. Hoi, hoi. Arjen en Siebe samen op stap. Het lijkt wel of ze vrienden zijn geworden. Ja. Zijn wel al hè? Om zeker dat ze we samen werken in de Eindekort. Waar blijven jullie nou? Het liever een bak koffie voor me. We kijken dat tweetal na. Samen op de kaart. Hé, eh? waar? Huh? <laughs> Een mooi stel voor de bokkenwagen, die twee. We moeten straks maar eens kijken hoe het er bij de eendenkooi voor staat, Arjen. Eh? Nou, die storm. Ach, dat zou wel meevallen, denk ik. De eendenkooi ligt behoorlijk in de luwte. Maar, maar kijk nou toch eens. Wat? Jullie huis, onder het zand. Tja, het is afschuwelijk. Daar, daar, bij die achtermuur, ligt het wel een meter hoog. En de hele boomgaard ligt onder. Jonge, jonge, jonge, dat wordt je wat, Arjen. Tja, he. zo is het nou eenmaal. Tjonge, jonge, jonge. Hoe komen jullie daar weer vanaf? Daar komen we nooit meer vanaf. Dat ellendige zand vreet ons op, man. Ja. De duinen rollen over ons huis heen. De buren zullen er aan te pas moeten komen. De buren? Hele <laughs> Roos zeker? Ja, buren. natuurlijk. Hele Roos net zo goed. Hijt Bakker, het Ties, Joom Siebe, Aike Smit, helpers genoeg. Helpers genoeg, ja. Maar zand nog meer. Dat komt terug, man. Het zou beter zijn als we de hele boel maar gingen slopen. Slopen? Ja, en een stuk verder weer opbouwen, op het Westerland. De duinen komen hier over ons heen. Nou, maar slopen is wel het laatste wat je moet doen. Ja, ah, het was vannacht haast een orkaan, moet je maar denken. Ja, je hebt hier wel vaker een orkaan. Ja, maar toch niet zoals gisteren. En als jullie nog een mannetje nodig hebben, dan kom ik ook wel. hè Nou ja, we zullen wel zien. Wacht, ik haal de spullen even op, dan kan jij wegrijden. Waar kijk jij zo naar? Er zijn wel een man of twaalf, vijftien aan het werk bij Kijkenboer. Ja, de storm vannacht heeft het zand opgezwiept. Zijn al die mensen dan aan het helpen met wegscheppen? Dat kan wel wezen, ja. Oh, en jij bent de dichtstbijzijnde buur. Moet jij dan niet helpen? Ik kom alleen helpen als ze het me vragen. Nou, ik denk dat ze die anderen ook niet allemaal gevraagd hebben. Die zullen wel uit zichzelf gekomen zijn. Dat kan wel wezen, maar mij moeten ze vragen. En dan help ik en eerder niet. Jij altijd. Met je harde kop. Dat kan wel weten. Zo, we komen opdagen om te helpen met het zand. Ja, het is geweldig. En het mooiste eetje vind ik wel, dat bemanningsleden van de twee reddingsboten erbij zijn. Ties van Cullen en Aijke Smit. Ja, ja. Mijn broer Siebe en Lekezoene. Ja. En Siebe Beren en Aijen. Ja, die ook nog. Ziezo. Zo. Als melk is gedaan moet ik koffie op het vuur staan. Ik alleen schijnke weer. Ga maar lekker zitten. Was er nog veel schade bij de eende kooi, Arjen? Nee helaas niet veel. Ik heb het allemaal weer in orde kunnen krijgen. Alsjeblieft, Bim. Koffie. Dankje, mijn kind. Jij ook nog laat? Nee. Ik hoef niet meer. Geef mij nog maar Goedemiddag samen. Jasje. Oh, kind. Wat is er met jou? Oh. Met mij is er niks, maar moest even weg van huis. Hoezo? Oh, het is met mijn ta weer aardappelen met aangebrande bonen. <laughs> Goeie. is Tja, tja. Er is dus hier vandaag wel door deze en gene over jouw ta gesproken. Ja, dat begrijp ik. En ik moest van mijn Mim zeggen dat ze er echt niks aan kon doen. Mim heeft Aldo tegen ta gezegd dat hij ook moest helpen. Maar hij wou niet. Oh, maar maak je daar me geen zorgen over, hoor. Ik ken jouw ta. Het is me goed dat hij is weggebleven. Ik heb liever geen kwaad horst voor mijn wagen. Mm -hmm. Ik zou hem, denk ik, uh, weggestuurd hebben. Ik zou kijken, Mim ta hebben weggestuurd. Natuurlijk. Mm -hmm. Hilly is toch geen buurman zoals wij op Skilgen een buurman gewend zijn? Nee, dan heb ik nog liever alle zand van Skilgen in mijn tuin. Nou ja, dat liever ook niet. Maar, het moet gezegd, een goede buur is anders. Och, we redden het gelukkig ook wel zonder hem. Ja, maar het gaat helemaal niet om het helpen. Het gaat bij jou taal alleen maar om Arjen. En dat kan ik niet uitstaan. Wat heeft Arjen nou helemaal gedaan? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, goed... Uh... Ik moest even van Mim zeggen dat hij het ook heel vervelend heeft gevonden. En dat weten jullie dan nou. En dan ga ik meteen maar weer, want ik heb liever niet dat mijn taart. Ah, wacht nou toch even, mijn kind. Denk een kopje koffie mee. Nee, nee, echt niet. Ik ga maar liever. Goedenavond maar weer. Dag, juffrouw. Arjen, kom je even... Huh? Ja, ja, dat is goed. Ryan, ja? hoe is het nou met jou? Oh, best hoor. Ik heb een paar uur geslapen. Ik dacht dat je vanmorgen... Ja, ik weet het niet. Ik vond je nogal een beetje koel. Cool. Ik? Ja. hoe? Ach, mijn lieve kind. Ik ben de hele avond en nacht in touw geweest. Wat wil je? Ik viel om van de slaap. Ach, ja natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Ik zeur ook maar wat. Ik vind het ook zo erg dat mijn taar... Ik praat daar nou maar niet over. Jij kunt er toch ook niks aan doen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben toch soms zo bang dat het toch dus on Ah, lief Frankis, stil nou maar. Rustig nou maar. Wat, wat stel ik me toch aan, hè? Nou, kom, ik ga maar. We zien elkaar zondag toch weer. Hè? Natuurlijk, zondag. Dag, mijn ventje. Dag, Japke. Uh, uh, <laughs> ja. Gaat het weer een beetje met de Arjen? Ah, nou ja, natuurlijk. Maar het is ook wat. Zo'n vader. Nou, maar in elk geval vind ik Japke een heel lief meisje hoor. Ondanks de taar. Ik vind er ook heel lief voor, Eertje. <laughs> nou, dan weet ik het goed gemaakt, Laas. Ik krijg Jiltje. Je geeft me honderd gulden toe. En dan is Japke voor jou. Afgesproken? Al kreeg ik 10.000 gulden van jou. Dan nog niet. Hey, jongens, ik hou niet van dit gekke gepraat. Jullie zijn niet op de schapenmarkt van Mitsland. Dat was toch maar een grapje, Mim? Ja, dat weet ik ook wel, Eertje. Maar toch hou ik er niet van. <clears throat> Laatst, geef jij de kalveren nog wat slobber? Verzorg jij de kippen nog even eentje? Dan ruimen we de boel op en dan gaan we vroeg naar bed. Het is mijn dagje wel geweest. Arjen? Hm? Slaap je al? Nog niet. Hoezo? Ik wil je toch eens vragen. Hoe is het nou eigenlijk tussen Japke en jou? Nou... Een beetje hetzelfde als tussen jou en Jiltje. Oh, nou ja, dan, uh, dan is er niks aan de hand. Want tussen Jiltje en mij is het goed. Valt jou dan iets op? Wat bedoel je? Nou, oh, je vraagt hoe het is tussen mij en Japke. Valt jou dan iets op? Mm, ja, je bent... Uh, je bent wat onverschilliger tegen haar. Tja, laat ik... Ik weet het soms zelf ook niet waar dat vandaan komt. Soms denk ik ook wel eens dat ik eh, een lammeling voor dat ben. En dan komt er een vreemde, hoe zal ik het zeggen, een vreemde leegte in me. Maar dat verdwijnt dan ook ineens weer. Het is een schat. Jabke is een schat. Maar toch, ach. dat komt allemaal door die verschrikkelijke hille. Zo'n man is in staat om alles te, te, te verzuren en in de kiem te smoren. Maar dat weet iedereen, Arjen, dat weet iedereen. We moeten echt met Japke en Jouwkje en die andere kinderen te doen hebben... met zo'n vader in huis. Ja, daar heb je gelijk in, Laas. Daar heb je natuurlijk gelijk in. Zo moet ik het zien. Nou, eh... Uh... Trust, Laas. Dus daarin en uh, maak je geen zorgen. Alles komt te heus wel goed. Tuurlijk. Morgen kijk hè. Hé, Wat leuk. Kom je zo maar eens langs? Ja, ik dacht, ik ga mijn jongste zusje maar eens een keertje opzoeken. We wonen vlak bij elkaar, maar nou, we zien elkaar zelden. Nou, dat doe je goed aan, Siebe. Hé, hey, weet je wat je doet? Ik ben hier zo klaar met de kippen. Ga jij alvast in de grote stoel in de keuken zitten? hè? daar kom ik zo ah, bij. Ja, dat je. is goed, ja. En uh, misschien heb ik nog wel een klein glaasje brandewijn voor je. Zeg, jij maakt je toch geen zorgen over Arjen? Kijk, hè? Ja, dat doe ik wel, Simele. We. Dat doe ik wel. En ik kan er met niemand over praten. Met mij kun je er toch over praten? Ja, jou kan ik er wel over praten. Maar ik geloof niet dat jij, dat jij daarvoor nou de, de, de aangewezen... Ja, weet je, soms denk ik wel eens. Arjen is net zoals jij... Zo vrijgevochten. Zo op zichzelf. Uh, dat kan wel zijn, kijken. Maar er is toch een groot verschil tussen Arjen en mij. Een heel groot verschil. Tenminste, dat maak ik op uit wat je me nou vertelt. Arjen twijfelt, zeg je. Weet geen keus te maken. Wel naar zee, niet naar zee. Wel boer, geen boer, wel een famke of geen famke. Ja, dat is niet goed. Dat is heel niet goed. Want dan kan je wel zeggen... Arjen is net als die broer van mij. Maar ik heb nooit getwijfeld. Ik heb mijn leven lang op de Schelling willen wonen en nergens anders. En ik heb altijd tegen mezelf gezegd... trouwen is niks voor jou. En daar heb ik ook geen spijt van. Ik ben tevreden met het leventje wat ik nu heb. En dat is altijd zo geweest. Ja, dat heb je gelijk in, Sibbe. Dat heb je gelijk in. Jij bent eigenlijk de rust zelf altijd geweest. En Arjen is één brok... Onrust. Ik heb soms een huiver om er met me over te praten. Over zijn omgang met Japke bijvoorbeeld. Ik ben gewoon bang om scherven te maken, Siebe. Je bederft gauw er wat tussen een feind en een famke... ...dan dat je wat herstelt. Goed, goed. Een famke en een feind... ...dat kan altijd strubbelingen geven. Die zijn er al zolang de wereld bestaat. Maar voor het overige, voor zijn werk en zo... ...dan staat hij zo'n mannetje toch wel... Ja, ja. Hij, nou, ja, hij heeft, om me wat te noemen, van de week wel een honderd eendvogels gevangen. En dan zit hij weer fel achter de konijnen aan. Oh, en dat brengt heus wel geld in het laadje, hoor. Maar, maar dan eens, hè. Dan laat hij het weer afweten. En als hij dan praat, dan praat hij over zijn avonturen op zee. Of over de havens van Zweden. Nou, laat hem dan naar zee gaan, hè. Laat hem dan naar zee gaan. Natuurlijk laat ik hem naar zee gaan als hij dat wil. En als ik dat voorstel, dan kijkt die man met een gezicht van... Uh, wil je me kwijt? Huh. Oh, weet je, Siebert, het zou zo mooi kunnen zijn, hè. Jiltje en Laas. Jap en Arjen. Ja, ja. Ik heb het er vroeger met Rijn Zaliger al over gehad. Twee zoons, twee boeren. De oudste, Arjen, hier in het kooihuis. En voor Laas een andere plaats. En dat zou nou zo goed kunnen, hè? Nekes Oende heeft land te veel. En wij kunnen ook wel wat akkers missen. En op de duur legt Nekes Oende het beltje de beneden. En dan krijgen Jiltje en Laas ruimte genoeg. Ah, oh, dat zou mooi zijn. Twee getrouwde zoons. Alk ik een eigen bedrijf. Twee goede famkes als dochters erbij. Binnen een jaar, een paar kleinkinderen. Ah. Zo voel je dan dat je ergens voor geploeterd hebt, Sibbe. Dat je niet vergeeft wat van je eigen verlangens hebt opgeofferd. Waarom zeg je nou niks? Wat moet ik zeggen, kijken? Jij... Jij droomt een mooie droom... maar je gaat er bij kans bij voorbaat van uit... dat die droom nooit bewaard zal worden. En zo somber zie ik het niet in, hoor. En eh, ik maak Arjen ook wel eens mee... op zee, bij een schipreuk. Nou, dan twijfelt hij niet, hoor. Dan is het een man uit één stuk. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook waar. Misschien zie ik het allemaal te duister in. En weet je, Siebe, wat het vreemd is... Als mensen bij mij komen, hè, met zulke klachten, dan zeg ik... Mens, we hebben toch ons geloof dat ons staande houdt? En we mogen toch ook op een beetje genade hopen? Heb toch vertrouwen? <laughs> maar tegen mezelf... Geloof me, je ziet het met Arjen te somber inkijken. Dat hoop ik, Sibbe. Dat hoop ik. U hebt geluisterd naar het elfde deel van onze hoorspelserie Arjen. Naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. U hoorde hierin de stemmen van... Frans Kokshoorn, Corrie van der Linden, Joop van der Donk, Rita Vet, Wim de Meijer, Ingrid Heintzius, Truus Dekker, Rudolf Damstee en Kees van Ooyen. Technische realisatie, Wim de Kok en Gijs van den Heuvel. De regie was in handen van... Friso Cox...